I'm oh, Ja, het is weer maandagavond. Het is tijd voor Golden CFM. Goedenavond, Daan. Een hele goede avond. Ella, zonder Joop. maar ja, Joop keer. is even verhinderd, maar ver, wij nemen het ver... voor hem waar. En ja. de muziekkeus is natuurlijk wel van Joop. Ja, ja, maar het komt altijd goed, hè Jero? Dat dacht ik wel. We ja, gaan ja. er gewoon weer een uh, uurtje feest van maken. Je, je hoort uh, Golden Rob. Oh nee, Zilveren, nee, Robbie. Zilveren, Zilveren Robby. Zilveren Ja, oh, sorry. precies dan. Een tijd geleden Zilveren weer. Zilveren Robby. Zilveren Robby. Met Eamon Conner, zo aan het begin van deze nieuwe uitzending. If Paradise is Half As Nice. Ja dan, de hm. nummer 1 uit 1969. Oh ja? Het gebeurde allemaal op 15 februari. Oké, okay, maar... Dat, uh...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 Met Kom, op CFM op maandagavond bij, uh, bij CFM. Ja, Daan. <laughs> Moet je niet gaan lachen. Waarom? Waarom is het Waarom? toch gezellig zo? Ja, dat is toch gezellig. Altijd, dat dacht ik wel. Altijd op die maandagavond is het altijd hier zo gezellig. We zullen even vertellen wat we gedraaid hebben, Daan, voor de ja. luisteraars. Ja, doe maar. The Birds en Mr. Tambourine Man. Ja, de Birds een beetje de Amerikaanse tegenhanger van de Beatles en de Rolling Stones. Mm -hmm.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 I'll never let you see The way my broken heart is hurting me I've got my pride and I know how to hide All my sorrow and pain I'll do my crying in the rain If I wait for cloudy skies Won't know the rain from the tears in my eyes En is nog zo jammer dat de hoofdtechnische dienst nog geen webcams hier hebben neergehangen. Want je had Robbie hier moeten zien. De zit, swinging Robbie. Ja, de swinging <laughs> ja. Robbie. Heel goed. Hey, de Everly Brothers hadden het over crying in the rain. Nou, oh, ja. je kan ook veel andere dingen doen natuurlijk in de regen. Bijvoorbeeld een gezellig regendansje of zo. Ja, Hoeft ja, toch ja. niet gehuild te worden op deze maandagavond. Nee, je moet vrolijk blijven Gewoon vrolijk blijven. Tot aan 9 uur komt de, de CFM bij je. Ja. Inderdaad, Joop van Nes vandaag verhinderd. Maar de volgende keer is hij uiteraard weer van de partij.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 Weer een gouden oude. Hier is de Spencer Davis Group. En keep on running. My own man looks good Wednesday just don't go Thursday goes too slow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 konden CFM het En wij gaan weer terug naar de muziek. De Rolling Stones. Hier is Painted Black. See this thing happening to you Can't go on.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 And still no one speaks to me My mind takes me back To the years that have passed me by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 Storm Riders on the storm Ja, ja, dit was hem weer. Ik vond het een de beetje te lang. Riders on the storm. Ja, de gure tijden komen nu weer uit uh, aan... zo vlak voor de feestdagen, gedaan. Ja, erg, hè? Ja, de wind blaast buiten hey, de gure man, kousen. Eén hey, vraag. Hoe vind jij naar een feestdagen Rob? Altijd gezellig. Oh, echt? Echt waar? Ja, en bij CFM gaat er zoveel gebeuren tijdens de feestdagen. Okay. Tijdens kerst, tijdens oud en nieuw...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 Love runs high in this time, give it to me easy, and let me try with pleasure hands to, to take you in the sun too. Tijdig hard hè Rob? Ja, en ik denk dan meteen weer aan ijsjes, hè, als ik sugar, sugar hoor. Jij altijd met Heb jij ook een eten? ijsje gewonnen van Benny Jerry van de postcode loterij, of niet? Nee, nee, nee, helaas. Nee, alleen als postcode 2042 had, hè, dan viel je in de prijzen. Ja, dat ben ik maar ook. Had zou een lekker ijsje. 2042? Ja, Nou, heb dan, dan heb ook. je een ijsje gewonnen. Nou, of doe je niet mee aan de postcode loterij? Ik doe niet mee aan de postcode dan loterij, sorry. Dat is dat het probleem. Sorry. <laughs> Jullie hoort in ieder geval lekkere muziek uit de jaren 60 van The Archies. Muziek uit de jaren 60 en 70 bij Colton CFM. Ja. Maandag om de week. Ja. En dan zijn we er weer helemaal live. En uh, daartussendoor hebben we ook een uh, gezellig bluesprogramma. Ja, met Jacques Jongmans en uh, met uh, Uiteraard, uh, Joop Uiteraard Joop. Colton Joop van die vandaag ja. uh, afwezig is. Ja. Maar wel de muziekkeuze voor zijn rekening nam. Ah, want hij, zijn we zijn wel weer aan het eind, hè? Hij heeft wel goed zijn best gedaan, Rob. Ja, dat ik. dacht ik wel. Ja. Want de laatste, die mag er ook zijn. Ja, de dat, laatste vind ik, dat vind ik ook. Ja? Ja, ja, ja. ja Oké, okay, nou nee, ja, ja. Gaan we ja, zo dadelijk ja, draaien ja, voor de luisteraars? Volgende week dus weer Blues op CFM. En dan die maandag erop weer Conor CFM tussen 8 en 9. Komt ja, Rob. Bedankt voor het luisteren. Shock and Blue en Fidesz is de laatste.